Goedemiddag, ik ben Partij Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronaroutekaart van het kabinet is af. De Volkskrant heeft hem in handen. Op de kaart is te zien welke regels er gaan gelden als het aantal besmettingen boven een bepaalde grens komt. Hoe meer besmettingen, hoe strenger de regels. Het ministerie kan nog niet bevestigen of die kaart definitief is. Er kunnen nog dingen worden aangepast. Vanavond kondigt het kabinet weer nieuwe maatregelen aan. Die horen bij het hoogste risiconiveau op de coronaroutekaart. Zeer ernstig. Waarschijnlijk moeten cafés en restaurants vanaf morgenavond dicht. Mag niemand na 8 uur ...savonds nog alcohol verkopen. En mag niemand boven de 18 nog een teamsport doen bij zijn amateurclub. De regels gaan morgenavond om 6 uur in. Slecht nieuws voor wielrenner Steven Kruiswijk. Hij is vandaag niet meer op de fiets gestapt in de Giro vanwege een positieve coronatest. Komt als een verrassing, zegt verslaggever Sebastian Timmerman. Volgens de ploeg had Steven Kruiswijk geen klachten en kreeg hij dus ja, tot zijn eigen verbazing vanochtend het nieuws dat hij positief heeft getest. Kruiswijk stond 1e in het algemeen klassement, maar ook de rest van zijn ploeg, Jumbo Visma, trekt zich terug uit de Giro. Het gaat sowieso hard met de besmettingen in Italië en daarom neemt dat land extra maatregelen. Feesten worden verboden en ook daar gaat een streep door alle contactsporten bij de amateurs. Steeds vaker eindigen gebruikte mondkapjes op straat. In Bergen op Zoom ruimen ze het nieuwe zwerfafval actief op. Kijk, hier hebben we er weer een. Je komt het in nat overal tegen. Vooral bij supermarkten vinden de opruimers veel mondkapjes. Het overal, meestal op de parkeerplaatsen. Een enkele uitzondering bij de winkel voor. Er staan genoeg bakken bij de, bij de supermarkten waar ze ze kwijt kunnen. Maar ja, het is makkelijker om, om ze op straat te gooien. En dus gaan deze mannen elke paar dagen op pad, want zo'n mondkapje moet natuurlijk snel worden opgeruimd. Want je weet niet wat, er, wat, ja, wat erin zit. Er kan altijd wat virus aan zitten, misschien. Er kan een bacterie of virus aan zitten. Kijk, Peter, ze kunnen beter plaatjes wegzetten. Verboden voor mondkapjes.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 Daar zijn we weer, lieve luisteraars. Ja, Goedemiddag allemaal. allemaal. En vanaf deze kant live vanaf onze studio op de Tolweg. Uh, Lucy aan de andere kant en Jan van Oeuvre hier aan de knoppen. En uh, de muziekdraaier van vandaag weer. Uh, wat gaan we doen, lieve luisteraars? Het is vandaag weer alweer dinsdag 13 oktober. En uh, wat gaat het toch allemaal hard? Het is uh, redelijk weer als we zo een beetje naar buiten kijken. Gelukkig is het een beetje ja. droog, Lucy. Dat is het wel weer lekker. Het zonnetje schijnt gezellig. Het zonnetje ja. schijnt. Die en we mee. Uh, ja, dat is heerlijk in ieder geval. Uh, wat gaan we doen vanmiddag? Ja, nou. Zeg uit maar eens een beetje. Nou, uh, we hebben heel veel. We hebben een rondje zandvoort met alle dingen die er gebeurd zijn de afgelopen dagen. We hebben een uh, boek van de maand. Dat is een nieuw item die we erin uh, gaan houden. En we hebben uit tips en uh, uit, uiteraard het weer. En ne, ne, niet geheel onbelangrijk, we hebben vanmiddag. Een uh, gast in de studio en dat is... Uh... Niet de eerste de beste. Nee, vertel jij maar Jan. Ja, dat is dan uh, onze dorpsgenoot en dat is dan uh, Ayla van Kessel. En die uh, heeft een film gemaakt over uh, Hannie Schaft. En uh, zij komt uh, alles in geuren en kleuren vertellen over de totstandkoming tot van deze film. En uh, wat er allemaal mee gebeurd is. Dus erg leuk en uh, we zijn afwachting rond twee uur kunnen we Aya hier in de studio verwachten. Ja, en dus we hebben een heel druk, uh, drukke middag, dus we gaan maar... Uh, we gaan beginnen en we hebben natuurlijk ook heel veel, waar wij naar we hopen, hele gezellige muziek. En uh, daar gaan we nu mee starten. Hier is uh, Ryan Perris. Dat was weer een gezellige opener op deze dinsdag. Uh, Ryan Paris en de Dolce Vita. Ja, en ik heb nog een leuke opener. Ja, nou, kom maar. Uh... Ja, het allerbelangrijkste en leukste nieuws deze week... komt van ons eigen radiozender. Want uh, onze lokale radio ZFM blijft ook komende vijf jaar licentiehouder. En daar zijn wij super trots op en blij mee. Iedereen die hier hard voor gewerkt heeft, van harte gefeliciteerd... En ons advies is dan ook vooral doorgaan. Ja, we zijn natuurlijk voor alle Zandvoortse luisteraars... en iedereen die verder nog geïnteresseerd is. En we proberen natuurlijk een zo breed mogelijk programma te maken. En gelukkig hebben we daar steun voor kunnen vinden... bij de mensen die uh, moeten kunnen beslissen... en advies kunnen uitbrengen over die licentie. En uh, we zijn heel blij dat het uh, positief gebeurd is. Dus uh, wat dat betreft uh, leven, ZFM, ZFM. Uh, want, uh, nog meer over deze, ja, uh, dit ja, nieuws? Ja. Nou, um, ik heb uh, dan ook nog wat ander nieuws... Uh, van 11 oktober... dat er uh, verdacht pakketjes... Uh, zijn aangetroffen... bij een geparkeerde auto... aan de Vondelaan. In de Vondelaan is bij een uh, geparkeerde... Uh, geparkeerd staande auto... een verdacht pakketje gevonden. Omdat de auto vlak vlakbij de center, het entree... van Centerpark stond... werd de Vondelaan vanaf de kruising... van de Verlendeweg afgezet. Maar uh, het was uiteindelijk... loos alarm. Andere delen van Nederland zijn wel... Uh, verdachte pakketjes gevonden... Die, uh, die er niet uh, onschuldig uitzagen. Geen leuke dingen allemaal, Luz? Nee. Hey. nee. Um, zullen we de artiesten van de dag meteen maar gaan doen? Eén nummertje? Ja, een want je hebben een hele leuke uitgezonden. Ja, heb ik ik heb, uh, dat is een, uh, is een sterfdag van deze meneer. Niet zijn geboren, maar zijn sterfdag vandaag. En dat is uh, Alfred Cini. Philadelphia is hier geboren 7 oktober 1927. En hij is overleden 13 oktober 2009 in Springfield. En uh, we hebben het hier dan over Al Martino. Wie kent hem niet... Heerlijke zwijf, muziek was dat vroeger. Het was een Italiaans-Amerikaanse zanger en ook nog acteur zie ik hier... Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog deed hij dienst bij het United States Marine Corps en daarna werd Martino zanger. Zijn single Here in My Heart die stond op 14 november 1952 op de eerste plaats in de allereerste aflevering van de officiële UK Single Chart. Een andere succesvolle single van hem was Spanish Eyes, dat bekroond werd met goud en platina. Ook heeft Martino heel hoog gescoord met zijn disco Folare. Volare. Het was in 1958 al, al bekend geworden onder de naam Nel Blue. Die Pento Di Blue in de uitvoering van Domenico Modico. Moeilijke woorden allemaal. In 76 bereikte de Volare de eerste plaats in de hitlijst... van Italië, België en Nederland, Frankrijk... en in Spanje belandde het nummer in de top 10. Nou, dat moet het dus zo goed zijn, dan gaan we die maar even draaien. Ik heb me die nog herinneren, hoor. Ja, toch? Jawel. Oké. Okay.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 Dag Almartino Valare. Dit was dan de Amerikaanse, de Engelse uitvoering. Hij heeft hem ook in andere taaltjes op de plaat gezet, weet ik zo, dacht ik zo. En uh, dit was in ieder geval deze uitvoering. Uh, verder op in het programma gaan we nog een tweede nummer draaien van Almartino... Uh, in het licht van de artiest van de dag. Luus, ga jij wat leuks vertellen aan ons? Ja, ja want ik kwam een leuk verhaal tegen. Uh, de, het... De boek van de maand. Ja. En dat, uh, ik heb er twee. Eentje, ja, die kunnen we niet omheen. Want uh, op 28 november verschijnt de lang verwachte biografie... van onze beroemde dorpsgenoot... voormalig Formule 1 autocoureur en nu ook sportief directeur van de Formule 1 in Zandvoort... Jan Lammers. Het omvangrijke boek telt 400 pagina's... en honderden veelal nooit eerder gepubliceerde foto's... Samen met Jan hebben de makers Mark Koensen en Erik Verkijk jarenlang met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van de biografie van een van de meest succesvolle en veelzijdige Nederlandse autocoureurs ooit. Mark en Erik waren eerder verantwoordelijk voor onder andere de boeken Kramplies Antwoord en Gijs van Lennen. Ook zo'n uh, oude rat. Zeker, ja. ja. Twee bestsellers in het uh, autosportgenre winnen en verliezen. Succes, fouten, geld, relaties. Alles komt aan bod in deze definitieve biografie van een uniek raceleven. Op altijd een openhartige, vaak relativerende en soms hilarische wijze... vertelt Jan, zoals alleen hij dat kan... over zijn ongeëvenaarde 45-jarige loopbaan in de autosport. Zijn jeugdjaren in Zandvoort, zijn opmars als wonderkind... Na de wereldtop zijn soms desperate avonturen in de Formule 1... het grote succes met Jaguar en de financiële veldslagen als teambaas. Alle 45 jaren zijn op fraaie wijze gebundeld in woord en beeld. Uh, de de pre-ordercampagne van Jan Lammers... de biografie van een leven met 300 km per uur is reeds gestart... Wie nu het boek reserveert, krijgt op zaterdag 28 november... aanstaande in Zandvoort een door Jan gesigneerd exemplaar. Persoonlijk uitgereikt. De prijs van deze gesigneerde uitvoering bedraagt 59 euro. Vanaf 28 november is de reguliere uitgave van het boek te koop... voor 65 euro via de webshop van www.rtlgp-magazine.nl... en in speciaalzaken. Dus ja, ik uh, ben heel nieuwsgierig naar het boek. Ja, en uh, wel echt uh, kunnen we dat, uh, in de toekomst bij ons uh, in ons programma nog op terugkomen uh, op een ja, uh, andere manier. Tegen de tijd dat, uh, dat, dat het boek het uitkomt, even, uh, uit gaat komen, hopen we meer... Uh... Ik denk veel mensen nieuwsgierig zijn naar het boek, want ja, uh, deze dan Jan dan heeft ik. natuurlijk heel veel te vertellen. Het is ook een vrij dik boek, dus uh, het lijkt me heel gezellig. Mij ook. We gaan uh, naar drie dames die uh, nooit uh, al te lang geleden waren. Luf en nog, Luf. Ja, ja, oh, ja. allemaal waren helemaal in zwijmers en kwamen. Ja, maar nou. ze waren toch van plan om terug te komen, no? Ja, nou, nou is ze zijn gelukkig op. weggebleven. Ja. <laughs> Hier is Botonella. I'd love to go out to dance tonight. I know what the school that's out of sight. I want you all to come along. Now you just follow, follow the ladies. You just come out, come on, come on. You all, you want me. You'll be all En over iedereen staat allemaal in het groepje... Uh... Petty Brart. Ja. José. José. En er is nog één. Was dat Marga? Nee. Uh... Marga beult niet, hoor. Nee. Nou, misschien... Nou, dat Petty, de... als jij het nog weet, bel even. Bel eventjes. We zijn toch wel nieuwsgierig. Ja. We hebben het ook gebruikt trouwens als de tune van een uh, programma met Chef Oekel, uh, Nachtclub Waldolala. Kun je je nog herinneren? Ja, ja, ja. ja. ja. Dat ging zo van uh, reeds, weet je wel. Yeah. Ja, dat was toch leuk. En dat was toen een beetje de herkenningsmelodie van het programma. Uh, maar we gaan maar even een nummertje draaien nog. Ja. Yeah. We hebben het, shake your down. Ja, en dan gaan we weer naar de mededeling van onze Lucy ja, Jan, ik heb eventjes uh, opgezocht, want ik kan natuurlijk toch niet laten. Nee, dan slaap je vanavond maar niet Nee, natuurlijk het? niet. Dus, uh, Patty belde mij net. Oh, toch wel? Ja, Patty ja, hoop Ik heb het over iedereen bevriend, Niet te geloven. <laughs> ik heb ze overal zitten. Uh, het was niet morgen bult, zegt ze, het was morgen scheiden. Oké. Okay. Dus dat weten we dan ook weer. Ja, natuurlijk. Nou, toch ja. eigenlijk, want Toch dan... heel uh, lief dat ze even belt. Nou, dat vind toch? ik ook, dat vind ja. ik wel. En wist jij ook dat uh, de producer uh, Hans van Hemert was? Van ja, Land? die heeft heel veel van dat soort nummers geschreven ja. voor, en geproduceerd. En, uh, nou, hij heeft heel veel artiesten trouwens hoor. En, uh, in de tijd, in die jaren. In die jaren wel, ja. Maar hij is inmiddels ook al uh, niet meer onder ons. Hè? Nee. Um, hou jij een beetje van Amsterdam of niet? Ik hou wel van Amsterdam. Nou, dus Koos, Al, Koos Albers ook, hè. die mist het erg. Dan gaat hij ook hier zingen. Wie mist het? Koos Albers. Wow. Koos Albers, vanaf deze kant willen wij wel zeggen, wij missen Koos ook wel. Want het was toch wel hele gezellige muziek. En uh, ja, ze zijn er allemaal, ze ontvallen ons allemaal. Dus het is zo jammer, André Hazes, Koos Albers, Albers Johnny Oudan. Ja, hoe ouder je wordt, hoe erger het wordt. Hè. Hoe meer je, je ja, wegvalt. Dus je. vandaar gewenig. het uh, mooie nummertje van Koos Albers. Uh, ik heb nog iets leuks, denk ik. Nou, wat want het, is, uh, het is eigenlijk een beetje herfst herfstvakantie eh, voor de kinderen en nu is het lekker weer... maar je hebt ook dagen dat het regent. Dus eh, ik heb gezocht naar een leuk kinderboek... en de titel van het boek, dat sprak mij wel aan. Het dagboek van een muts. Dat is voor kinderen van 10 tot 12 jaar. Uh, het is uh, deel 14 uh, in de populaire en super grappige serie... dagboek van een muts van Rachel René Russell... met in de hoofdrol Nicky Maxwell... Blunder Voor meiden vanaf circa tien jaar. Nicky kan niet wachten tot de zomervakantie begint. Dan mag ze op tournee met de populaire Bad Boys Band en haar geheime liefde Brandon. Bovendien mag Nicky optreden in de openingsact. Maar wie heeft er stiekem ook een plekje weten te bemachtigen in de tour? Die achterbakse McKenzie natuurlijk. Wanneer Nicky ontdekt dat zij ook nog haar kamergenoot wordt, kan ze wel gillen. En voor haar droomreis en totale nachtmerrie. Het boek is te koop bij Bruna voor 1599. En uh, het lijkt me een heel leuk boek voor een uh, regenachtige middag. Ja, en uh, de, de, de feestdagen komen er weer aan, natuurlijk daar, de cadeautjesmaanden. Dus, uh, ja, altijd is een leuk. heel leuk cadeautje. Altijd ook leuk ook dat. Oké, okay, dankjewel dus. Alsjeblieft.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 And this Sarah, een nummer van een aantal jaren geleden. Uh, een van onze Nederlandse kleinkunstenaars, kleinkunst, of is het kleinkunstenaars? Moet je dan zeggen, Dus Ja, toch? Herman van Veen? Ja, cabaret. Cabaret, zingen. Ja, dit is een heel mooi nummer van hem. Een vriend zien huilen. Nee, dat kan ik niet. Zijn doodzee. Natuurlijk laat zich alles kopen voor wie er maar het meeste beet. En worden bloemen stuk gelopen, maar een vriend zien huilen kan ik niet. wij verloren en wacht de dood ons aan het eind met onze schouders ver. Die voor het laatst hebben gevlogen, maar een vriend zien huilen kan ik niet. Worden er steden stuk gesmeten, door kinderen van vijftig jaar.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 Zijn niet elegant genoeg voor negen. Geen licht, alleen maar valse schijn. In eigen kilheid zo gevaarlijk dat men voor liefde zich verschuift. Zo aan het eind. Welk verlangen, maar dan een vriend te zien, die huilt. Wat is dat al mooi, Luus, Herman van Veen, en zo mooi vertolkt, dit lied... Uh, is ook op de plaat gezet trouwens nog Lisbeth List, die er ook een hele mooie uitvoering van gemaakt heeft. Ja, ja ook zo'n... Uh, echt, maar er zijn echt ja. Ja, de Nederlandse toppers eigenlijk... die dat uh, wel kunnen, goed kunnen vertolken. Maar weet, je, vindt... weet jij uh, hoe die helemaal voluit heet? Hermanus, Jantinus. Ik vind het geweldig, die Jantinus. Ja. Herman van Veen. Ja. Hij was uh, een Nederlandse podiumkunstenaar. Of is... Hij is schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur en presentator. En hij is opgeleid tot violist, zanger en muziekpedagoog. En daarnaast is hij activist voor de rechten van het kind. En de vader van Babette van Vinden. Ja, natuurlijk algemeen bekend. En, uh, hij heeft heel veel muziek gemaakt en mooie voordrachten gedaan. Het is een, uh, ja, zeker wel veelzijdig mens. Veelzijdig mens. We gaan, heb jij nog nieuws? Ik heb uh, nog iets leuks voor uh, de herfstvakantie. Oké. Okay. Deze week is het uh, herfst, herfstvakantie... en hebben de jongeren een lekker een weekje vrij van school. Maar wat valt er te doen in deze vreemde tijden... waarin corona dagelijks leven behoorlijk beïnvloed is? Wat ga jij zeggen nu? In plaats van het opzommen wat er allemaal niet kan... hebben we gekeken wat er wel kan. En daar waren we niet de enige in. Ook jongerenwerkers van het pluspunt hebben uitgezocht... wat er allemaal mogelijk is... En wat blijkt? Er is echt van alles te doen tijdens de herfstvakantie. Van theaterklas tot surfles en van workshop tot panna voetbal. Wat dat ook mogen zijn. Daarnaast is het ook nog eens oktober, Wildmand in Zandvoort, waar ook voor jongeren veel activiteiten worden aangeboden. Wil je weten wat er met de vrije vrijdagen allemaal te doen is in Zandvoort? Kijk dan naar zandvoortgoeswild.nl of kijk even op het schema van pluspunt in de Zandvoortse Krant prettige vakantie. Echt Dank. leuke dingen om te doen. Nou, dankjewel dus voor deze tip. Gemerkt. Het is een iets andere uitvoering dan anders. Maar dat komt omdat het, is, uh, het is een uh, duet wat hij samen maakt met Louis Armstrong. Wat een beetje gekoppeld is met uh, Kenny G. En Kenny G is uh, wel bekend als uh, een meester saxofonist. Echt maar Een hele mooie muziek. En die heeft ook een cd gemaakt. Met, uh, ja, het heet Duos. En een treedt hij samen met een aantal hele bekende artiesten. En, uh, dit is gemixt samen met Louis Armstrong. Wat a wonderful world. En meestal zijn die gemixte uh, nummers... De leukste nummer. Heel mooi, want dit klonk echt fantastisch, moet ik zeggen. Uh, we zullen we gaan lachen? Ja, laten we dat ja, gewoon we Zullen we dat maar even doen? Ja. Okay. Spreek me er gegeven? Daag met spekerman. U bent ook van uh, gezonde voeding. Uh, ja. ja. Waar het om gaat, uh, wij hebben gisteren warme spinazie gegeten Ja. en dat, dat vonden we al op het bord uh, opvallend uh, warm, ja. maar nou nogal last van leegloop ja. en nu zeiden kennissen dat je daar het beste de gezonde voeding voor kunt nemen om dat tegen te gaan en dan raden ze aan, disselende yoghurt. Ja. Nou dat is altijd goed, dat maakt de darmen weer gezond, hè? dus dat is goed. Ja, dat is, dat is Disselende yoghurt is met Tarbekiem Ja, ja, ja. En uh, wat, wat heeft u daar uh, nog meer voor producten voor? Uh, ja, ik heb ook uh, homeopathische druppeltjes die u, voor, die u ervoor kan nemen. Het tormentillencomplex, dat werkt vlugger. Oh, nee, ja, tormentillen, nee. dit is de bloedwortel. Ja, ja. Het ja, is dus echt alles wat met stromen te maken heeft. Is dat zelf getrokken, die bloedwortel? Uh, nee, die is van vogel. Van dat vogel? Van, ja, ja, ik bedoel, of... nee, daar begrijp ik. Maar een vogel hem dan zelf getrokken, dat is ja, de, de, ja. de lange peen? Ja, ja, ja. Ah, dus dan zou ik... Uh, en u heeft ook disselende yoghurt? Uh, ja nou ja ik heb uh, alleen de biogarde yoghurt niet Die ja. zitten. ja die heb ik ja die, die is het dacht ik ook ja, ja. hoeveel uh, een liter of veertig is, uh, is dat redelijk om dat uh, in te nemen 40? Ja, voor, uh, voor die voetbaden. Want het gaat erom dat je door die warme voeten ja, dat je met je voet. Maar, food... maar dat is ontzettend duur natuurlijk. Ja, nee, dat, dat geeft duur. niet. We willen er een voetbad uh, van maken. Hè? Ja. Weet u ook of, of dat erg optrekt op de benen? Ik dacht het niet hoor. Nee. Nee hoor. Nee, omdat we we hebben toen met die Bulgaarse yoghurt, ja? dat uh, weet u misschien nog, hebben we toen ook voetbaden gedaan en daar uh, kreeg je uh, teentrek. Ja. De linker teen. Ik, ik heb er nooit gehoord dat ze dit ervan kregen. Dus ja, ja de, de, de, de, de grote teen is daar gevoelig voor. Ja. Um, mag het in een zinketeil? Ja hoor. Dat slaat niet door. Nee hoor. Oh, maar dat is heel mooi. Ja. Dan hoort u er nog van. Ja, hoor. ja hartelijk ja. dank. Ja. Dag mevrouw. Toch ongelooflijk, <lacht> Je Zelf vanuit de telefoon krijgen. Disselende yoghurt. Disselende yoghurt. En de trekt Zometeen hebben we <lacht> nog zo eentje. Dat is een beetje om de, de komische noot in ons programma te houden, natuurlijk. Ja. ja, zeker. Nou, hij blijft mooi, natuurlijk. Jack Spijkerman. Ja, geweldig. Nou. Het dus waren de Ladies of Soul. En um, dat was een gelegenheidsgroepje. Uh, nou, groepje. Er waren oh, nog wel nou. hele bekende dames tussen. En dat was dan... Uh, ik denk uh, dat door de corona uh, de toestanden de concerten niet meer doorgaan. Maar anders waren dat ze, wel, ze zeker. wel geweest, toch? Ja, het was een heel, heel goede groep. Was dat ja. zo samen de dames. Kenny Dulfen zat erbij. een uh, wat hele bekende zangeressen. Uh, Glynis Grace zat erbij, onder andere. Uh, Lucia, ga je wat vertellen voor uh, ja, nou ik de klok? Ik heb maar. nog een leuke uh, herfstvakantie. Tipje. Okay. Uh, tijdens de herfstvakantie gaat uh, Danielle Onk een theaterworkshop geven... voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. De workshop wordt in uh, twee ochtenden gegeven om 9, van 9 tot uh, half 1... in het jeugdhuis achter de kerk aan het kerkplein. Drinken en gezonde snacks zijn inbegrepen. De kinderen gaan uh, kennismaken met uh, meerdere facetten van theater... en krijgen de fijne kneepjes van theatermaken bijgebracht. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. De kosten voor deze workshop zijn 65 euro. En uh, Daniëlle is zelf actrice en heeft een opleiding gehad aan de Kleinkunstacademie. Ze woont in Zandvoort en heeft een rol gespeeld... in de zeer succesvolle prijswinnende korte film Troebel. Oké, okay. wat leuk. Uh, dit was nog net het eerste uur. We gaan het einde van het eerste uur van deze lunch doen... op deze gezellige dinsdag 13 oktober... Uh, Twee uur was, zoals deze gezegd, krijgen we onze gast. zitten op te wachten. Ja. En die gaat alles vertellen over de film die zij gemaakt heeft over Hannie Schaft. Uh, in afwachting daarvan gaan we nu het, uh, het eerste uur sluiten en doen met de Bellamy Brothers. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? If I swore you were an angel, would you treat me like the devil tonight? If I was dying of thirst, would your flowing love come quench me? If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? No, we could talk all night about the weather I tell you about my friends out on the coast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 If a body would you hold it against me The rain can fall so soft against a window The sun can shine so bright up in the sky But daddy always told me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 Me. If I said you have a beautiful body would you hold it against me If I swore you 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2.